We zullen inshallah verder gaan met de sira van de profeet, vrede zijn met hem. Toen de moslims terugkeerden van al-Habasha, want ze dachten, zoals we eerder hebben aangegeven, dat de toestand of de situatie, de situatie in Mekka, was gewijzigd. En dat het voor hun mogelijk was om gewoon weer terug te keren. En onder de mensen van Quraysh, onder de mensen van Mekka te leven. Maar toen zij terugkeerden, vernamen zij dat de vervolgingen en folteringen van de moslims in Mekka nog steeds aan de gang waren. En ze besloten wederom terug te keren naar Al-Habasha. En tezamen met hen zijn er ook vele andere meegegaan. Ibn Ishaq sprak van 82 mannen en 18 vrouwen. Dus tezamen dus samen met degene die waren teruggekomen van Hebesha. En nadat zij ontdekten dat de volteringen nog steeds gaande waren, samen met hen, zij keerde namelijk terug, maar ook anderen zijn met hun meegegaan. En Ibn Ishaq spreekt van 82 mannen en 18 vrouwen. En onder hen bevonden zich Jafar ibn Abi Talib radiAllahu anhu zijn vrouw Asma bint Umays Asma bint Omeis, Al-Miqdad ibn Al-Aswad al sakran ibn Amr en deens vrouw so bint Zum'ah die later natuurlijk met de profeet zou trouwen, Abu Ubaid ibn Al-Jarrah Ubaidillah ibn Jahsh en deens vrouw om Habiba, en anderen. En Abu Ubedillah ibn Jash. kende een slecht einde. Hij bekeerde zich namelijk tot het christendom. en stortte zich op het drinken van alcohol. Later overleed hij en liet hij zijn vrouw. Om Muhabibah alleen achter. in En dat is natuurlijk het gevolg. van iemand die zijn eigen valse driften volgt. In dit wereldse leven. Hij komt dan ook te overlijden. Op een slechte wijze. Zoals is gebeurd met Obeidillah ibn Jahsh. Maar. En hij liet Ommu Habibah achter alleen. Maar ondanks de eenzaamheid. En vervreemding. Heeft zij stand gehouden. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En te behoud van haar geloof. Toen haar wachtperiode eindigde stuurde de profeet sallallahu alaihi wasallam een bericht naar el-Najashi, de koning van al met de vraag om het huwelijk tussen hem en haar, dus tussen de profeet en Ommu Habiba, te sluiten. En hiermee schaarde zij, dus Ommu Habiba, zich in het rijtje van de moeders van de gelovigen. En dat is een grote eer die een vrouw kan toekomen. Die een vrouw toekomt, dat zij de moeder van de gelovige genoemd mag worden. En dit was voor haar een vorm van vertroosting, voor het feit dat ze heeft volgehouden. Toen haar vader Abu Sufyan dit vernam, die toen de tijd een leider was van de Muschirikien, liet hij weten dat Mohammed de meest geschikte man is die iemand zijn dochter kan toewensen. Je moet niet vergeten dat Abu Sufyan op dat moment een vijand was van de profeet Vrede Zijn met hem. Maar toen hij door anderen werd uitgelachen, zei hij, er is geen betere man te vinden met wie mijn dochter kan trouwen dan Muhammad sallallahu alayhi wa En in het zevende jaar keerde ommu Habiba weer terug naar Medina van Al-Habasha, om in het bijzijn van haar man, dus de profeet sallallahu alayhi wasallam, te verblijven. Nadat Quraysh zag dat de moslims in alle veiligheid en rust in Al Habasha, Konden verblijven, besloten zij twee van hun vooraanstaande mensen. met allerlei geschenken. naar een Nejashi te sturen, naar de koning van Habashi te sturen. En de mensen van al stonden er onbekend veel waarde te hechten aan leer. Ze waren heel erg gesteld op leer. Dus besloten zij, Korees, dus. Heel veel leer mee te sturen. Met die twee mannen. Als geschenk. Als geschenk voor de koning. En zijn handlangers. De twee mannen die voor deze zaak. Die voor deze zaak werden uitgekozen. Waren. Abdullah ibn Abi Rabia. Ah en Amr ibn al as Abdullah ibn Abi Rabia. Ah en Amr ibn al as Toen zij daar eenmaal aankwamen. Begonnen zij met het uitdelen van de geschenken aan iedereen. Dus niemand van de priesters werd overgeslagen. Vervolgens zeiden ze tegen deze priesters. Dus dat zei eigenlijk Abdullah ibn Abi Rabi'a en Amr ibn al Ze zeiden tegen de priesters. We zijn naar deze koning gekomen vanwege een verzameling. Laaghartige mensen. Dus mensen die niks voorstellen die tot ons behoren, het zijn onze mensen. Met andere woorden, wij hebben recht op hen. Zij namen afstand van hun volk, wat betreft hun geloof. En door zoiets te zeggen, dan wil je eigenlijk tegen je gesprekspartner zeggen, van ze hebben een grote misdaad begaan. Ze hebben het geloof van hun voorvader verlaten. En jullie als christenen moeten weten hoe erg dit is. Ze namen afstand van hun volk wat betreft hun geloof. En ook hebben zij niet voor jullie geloof gekozen. Dus ze hebben afstand van ons geloof genomen. En ze zijn naar jullie toegekomen. Maar ze hebben ook niet voor jullie geloof gekozen. Dus waarom zou je deze mensen onderdak bieden? Waarom doe je dat? Het levert jou niks op. Vergetende natuurlijk dat de koning van Habesha een rechtvaardige man was. En dat zal ook nog blijken dat zou blijken inshallah. Als wij de koning. Dat zeggen zij. Als wij de koning hierom vragen. Dus om die mensen. Dan willen wij dat jullie de koning als advies meegeven. Om mee te werken. Aan dit verzoek van ons. Dus ze zeiden. Daarom zijn wij gekomen. Met het verzoek aan de koning. Om een verzoek in te dienen. Bij de koning. Om deze mensen. Laaghartige mensen. Naar ons. Terug te sturen. We willen ze terug hebben. En als wij de koning hierom vragen. dan willen wij dat jullie, de koning als advies. jullie als adviseurs van de koning. als advies meegeven om mee te werken aan dit verzoek van ons. Toen zij voor een stonden. zeiden zij: O koning. Een aantal niets voorstellende jongeren. en ze waren allemaal jong. Dat moment, de meeste van hen waren jong op dat moment. En zie natuurlijk de rol die de jongeren spelen binnen het geloof. Zij waren degene die het geloof op hun schouders hebben gedragen. Zij waren degene die de grootste opofferingen wisten op te brengen. Waarom? Omwille van Allah. Dus het is niet terecht dat wij van sommige mensen horen dat de jongeren niks voorstellen, de rol van de jongeren wachttaliseren. Dat is niet juist. De jongeren zijn ontzettend belangrijk voor het geloof en het grootmaken van het geloof. Dus ze zeiden van we zijn gekomen voor een verzameling niets voorstellende jongeren met een nieuw geloof. Dus die jongeren die met een nieuw geloof zijn gekomen. En dus die verzameling jongeren heeft hun oude geloof verlaten. En jullie geloof niet omarmd. Zij begaven zich vervolgens richting uw land. O beste koning. En we zijn gekomen namens hun vaders, hun ooms en hun families. Om u te vragen om hen aan ons terug te geven. En gelet op deze woorden. We zijn gekomen, we zijn aangesteld als woordvoerders door hun families, vaders, ooms. En ga zo maar door. En we zijn gekomen om u te vragen. Onze kinderen. Onze broers terug te geven. Zij weten precies wat zij hebben gedaan. En ze zijn hier niet trots op. Dus die ouders. Die vaders. Die broers. Ze weten precies wat ze hebben gedaan. Ze zijn hier niet trots op. De priesters. Die riepen op dat moment. Dus. Richting de koning. Want zij zijn de adviseurs. Zij riepen. Zij hebben de waarheid gesproken. Het is hun volk. Die meer op de hoogte is van hun toestand. Dus lever ze uit aan hen. Dus lever ze uit aan hen. Hun volk. Heeft meer weet van deze zaak. En heeft meer weet van deze mensen. Dus geef die mensen terug aan hen. En Nezashi. Werd op dat moment Ontzettend boos. En rechtvaardig als hij was, riep hij: wel nee, bij Allah. Ik zou niet gehoor geven aan dit verzoek van jullie. Ik zal ze niet teruggeven totdat ik hen heb gesproken. En dit is een belangrijke zaak. Wanneer het gaat om iemand waarover slecht wordt gesproken. Of die van iets wordt beticht, beschuldigd. Dan is het van belang. Om ook. Diegene die beschuldigd wordt. Aan het woord te laten. Laat hem zijn zegje doen. En het is niet van de islam. Om een persoon. Te veroordelen. Alleen op basis. Van de uitspraken van zijn tegenstanders. Dat hoort niet. Iedereen. Wordt podium geboden. Om zijn gelijk zijn gelijk te bewijzen om zijn verhaal te doen. Dus Nazzesi die zei van dat doe ik niet. Hij zei vervolgens: het zijn mensen die naar mij zijn gekomen en om mijn bescherming hebben gevraagd. Het zijn mensen die naar mij zijn gekomen en mij om bescherming hebben gevraagd. Als zij werkelijk zijn zoals jullie hebben gezegd, dan zal ik ze uitleveren. Is dit niet het geval? dan zal ik ze niet aan jullie overdragen. En ik zal ze onder mijn bescherming houden. Hebben jullie de waarheid gesproken, dan zal ik ze uitleveren. Hebben jullie gelogen, dan zullen zij onder mijn bescherming blijven. En vervolgens liet Neserzi de metgezellen van de profeet komen. En ook liet Neserzi zijn geleerden komen, die met hun bijbels kwamen aanzetten. Maar het gaat natuurlijk om een nieuw geloof. Deze mensen hangen een nieuw geloof aan. En wil je natuurlijk met iemand over het geloof discussiëren, dan zou je natuurlijk gebruik moeten maken van hemelse boeken. Van religieuze boeken. Dus ze kamen allen aanzetten met hun bijbels. En daarna werd het woord tot de moslims gericht met de vraag of zij hun geloof nader konden verklaren. Nader konden verklaren. Jafar ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, besloot het woord namens de moslims te voeren. En hoe? Hij was wel bespraakt. En het was iemand die goed uit zijn woorden kwam. Het was iemand die zijn zegje kon doen. En dat ging bij hem gepaard met kracht, met toewijding. En hij zei, o koning, wij waren mensen van Jahiliya." En zie hier, iemand die de vader van de islam kent. Want de meeste van onze jongeren, van de moslims, die kennen de vader van de islam niet. Hij zegt, let op deze woorden, prachtige woorden. Hij zei, we waren mensen van de jahiliyya, van onwetendheid. Wij aanbaden stenen. Nou, lager kan je niet zinken. Dat je zelf stenen aanbidt, subhanallah. Wij aanbaden stenen. Wij aten dode dieren. Wij aten dode dieren. Wij pleegden verdorvenheden. En als je goed kan herinneren, aan het begin van de Sera, hebben wij gekeken, hebben wij een blik geworpen op de toestand van de Arabieren voor de komst van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En er deden zich zaken onder de Arabieren voor die het daglicht niet kan verdragen. Verschrikkelijk was het. Dus hij zegt, wij maakten ons schuldig aan verdorvenheden. Wij sneden de familiebetrekkingen af. Wij sneden de familiebetrekkingen af. Zij hechten geen waarde aan de familiebetrekking. Wij vergaten de buren, gaven ze geen aandacht. En de sterkste onder ons, buiten de zwakkeren uit, maakten misbruik van de zwakkeren. Hebben we ook voorbeelden daarvan gezien. Hoe slaven werden behandeld en hoe mensen die naar Mekka kwamen om hun goederen te verkopen, van hun goederen werden ontvreemd en vervolgens niet betaald werden. Ze betaalden niet, ze wilden niet betalen. Wij verbleven in deze toestand, zegt Jafar ibn Abi Talib, totdat Allah een boodschapper naar ons zond, waarvan wij de komaf en eerlijkheid en eerlijkheid kende ze kende Mohammed alayhi wa sallam. ze wisten dat hij altijd de waarheid sprak hoe kan het dan zijn dat je Mohammed altijd hebt geloofd en dat je hem nog nooit op een leugen hebt betrapt maar op het moment dat hij tot jou is gekomen en tegen je heeft gezegd ik ben een boodschapper van Allah subhanahu wa taala", heb je gezegd ik accepteer alles van jou wat je eerder hebt gezegd maar dit weiger ik te accepteren dit neem ik niet aan dit is niks anders dan het volgen van valse begeerten en dat was ook het geval bij Quraysh zij volgden hun blinde driften zij volgden hun valse begeerten hij zei totdat Allah hun boodschappen naar ons zond waarvan wij de komaf en eerlijkheid kenden hij nodigde ons uit naar Allah hij nodigde ons uit naar Allah om hem alleen te aanbidden om hem alleen te aanbidden. Kijk naar het verschil. Wij aanbaden stenen. zei Hij. Maar nu worden wij uitgenodigd. Om Allah alleen te aanbidden. De Heer van de hemelen en de aarde. En afstand te nemen. Van hetgeen wat onze voorvaderen. Plachten te aanbidden. Natuurlijk we hebben gezien. Dat Amr ibn al-Aas. Heeft gezegd. Dat zij het geloof van hun voorvaderen. Hebben verlaten. Ja'far radiyallahu anhu. Die wil hiermee. Te kennen geven waarom zij het geloof van hun vader hebben verlaten. Een geloof wat uitnodigt, dat uitnodigt naar het aanbidden van stenen, is geen geloof. Is dwaling. Is ongeloof. En deze man heeft ons gered van die dwaling. En nodigt ons uit naar het aanbidden van de enige ware God, Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hij nodigt ons uit. Om afstand te nemen van hetgeen wat onze voorvader plachten te aanbidden. Hij droeg ons op eerlijk te zijn. De spullen die ons werden toevertrouwd terug te geven. De familiebanden te onderhouden. Buren goed te behandelen. En hij verbood ons de verdorvenheden. De zaken die slecht zijn. Hij verbood ons valselijke getuigenissen. Hij verbood ons het nuttigen van het bezit dat toebehoort aan de weeskinderen. En de vrouwen zonder enig bewijs van ontucht te bedichten. Hij droeg ons op Allah alleen te aanbidden. En hem geen deelgenoten toe te kennen. Hij beval ons het gebed te onderhouden. De zakat af te dragen. En hij somde nog vele andere zaken op waarmee de islam was gekomen. En hij ging maar door. Want zoals ik al eerder heb aangegeven. De gunsten van de islam zijn niet op te sommen. Zijn niet op te noemen beste mensen. Vervolgens zegt Ja'far radiyallahu anhu. En wij geloofden in hem. En volgden hetgeen waarmee hij was gekomen. En wij aanbaden Allah alleen. En maakten ons niet schuldig aan shirk. Kijk hoe hij op dat moment aan het spreken is. Vol overtuiging. Vol trots. Zelfs in zo'n lastige situatie. Hij gelooft in de islam. Hij gelooft in de kracht. Van de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij spreekt de waarheid. Hij hoeft zaken niet te verdoezelen. Hij hoeft zaken niet mooier te maken dan ze zijn. De islam is het toppunt van schoonheid. Is het toppunt van voortreffelijkheid. Je hoeft je slechts te beperken tot de feiten. Dus hij zegt, wij aanbaden Allah alleen en maken ons niet schuldig aan shirk. Wij verboden hetgeen dat hij verbood. En wij stonden datgene toe wat hij toestond. Daarna werden wij door ons eigen volk onrecht aangedaan. Onrecht aangedaan. We werden gedwongen om ons geloof te verlaten. En de verdorvenheden weer toe te staan. Toen het ons ontzettend, ontzettend lastig werd gemaakt. Om nog langer ons geloof te praktiseren. Hebben wij voor u gekozen. Hebben wij voor u gekozen. Wij kozen u uit om ons bescherming te bieden. En wij ginnen ervan uit. Dat ons door u geen onrecht wordt aangedaan. En Najashi die zei op dat moment. Kun je iets voordragen. Van hetgeen waarmee Mohammed is gekomen. Zijn nieuwsgierigheid was opgewekt. Hij zei kun je iets voordragen. Want hij hoorde alleen maar goede dingen. Als je het hebt over het aanbidden van Allah alleen. Afstand nemen van shirk. Goed zijn voor je buren. Goed zijn voor je naasten. Onderhouden van de familiebetrekkingen. En ga zo maar door en ga zo maar door. Zijn nieuwsgierigheid was aangewakkerd. En hij zei van lees eens wat voor. Uit het boek van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wana ja'far anhu. Begon met het reciteren van surat Maryam. En kijk ook naar... De wijsheid van Ja'far. Hij koos voor Sorat Mariam. Waarom? Omdat Sorat Mariam een Najasi aanspreekt. Dus hij begon met het reciteren van Sorat Mariam. Dit bracht een Najasi ertoe om te huilen. En vooral een man die natuurlijk godsvrucht in zich heeft. Een man die kennis met zich meedraagt. Zo iemand als die Sorat Mariam hoort. Dan denkt hij van dit kan niet afkomstig zijn. Van een gewone sterveling. Dit moet afkomstig zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs de priesters die om hem heen stonden. Konden hun tranen niet bedwingen. Ze begonnen ook te huilen. Ze konden hun tranen niet bedwingen. Daarna zei Najashi. Dit en hetgeen waarmee Isa is gekomen. Stammen af van dezelfde bron. Dit en hetgeen waarmee Isa is gekomen. Stammen af van dezelfde bron. Gaat heen zei hij. Gaat heen bij Allah. Ik zal jullie niet aan hen uitleveren. Ga maar. Met andere woorden. Leef onder mijn mensen. Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik zal jullie niet overdragen aan hen. Abdullah ibn Abi Rabia en Amr ibn al Konden op dat moment niets anders dan terugkeren naar Mekka. Met de geschenken die zij hadden meegenomen. Want een Nazeshi had deze geweigerd. Natuurlijk, rechtvaardig als hij is, heeft hij niks geaccepteerd. En dat dient ook een ieder te doen. Vooral iemand die zo'n functie bekleedt. En dat heeft een Nazeshi ook niet gedaan. Hij heeft tegen Haas gezegd: van, Neem je spullen mee. Kom ze niet. Zij keerde terug in staat van vernedering en verlies. Want ze hadden verloren. De moslims daarentegen konden in alle rust in al-Habasha blijven leven. Hun leven blijven voortzetten. En hieruit blijkt ook het belang van een goede vertegenwoordiger. Van een goede woordvoerder. Van een goede leider. Want stel je voor als Ja'far radiallahu anhu niet zo goed was geweest in zijn betoog. Dan was het misschien wel anders verlopen. Maar omdat hij zo goed kon spreken... En ook duidelijk naar voren kon brengen wat zijn bedoeling was. En wat de islam allemaal verkondigt. Heeft de Najaj hiervoor gekozen om hen daar te laten blijven wonen. En uit dit verhaal kunnen wij leren dat degene die traal blijft aan zijn heer. Door zijn heer gesteund wordt. En hem door Allah subhanahu wa ta'ala een uitweg wordt geboden. En hierin zit een lering voor een ieder die soms de voorschriften van het geloof niet nakomen. Of degene die de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala logenen. Om daarmee anderen te behagen. Dat gebeurt heel vaak. En zie hier hoe de moslims een grootste overwinning is toegekomen door zich vast te houden aan de waarheid. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons ook te doen behoren tot degene die zich vastklampen. Aan de waarheid.